Het NOS-journaal. Jeroen Tjepkama. Oorlogsmisdadiger Klaas Karel Faber overleden. Leers wil meer gewortelde vluchtelingen laten blijven. En Van Marwijk maakt de laatste vier afvallers bekend. Het weer vanavond en vannacht is het helder en koelt het af naar een graad of 10. Morgen veel zon en maximaal tussen 18 graden op de Wadden... en 25 à 26 in het zuiden. In het oosten is later op de dag wel een kleine kans op een bui. Tweede pinksverdag, zon en stapelwolken en een graad of 22. De Nederlandse oorlogsmisdadiger Klaas-Karel Favre... is op 90-jarige leeftijd overleden in een ziekenhuis in Duitsland. Hij was de laatste voortvluchtige Nederlandse oorlogsmisdadiger... uit de Tweede Wereldoorlog. Monique Brinks doet onderzoek naar Faber. Goedemiddag, mevrouw Brinks. Hallo. Wat kunt u vertellen over zijn rol in de oorlog? Uh, nou, hij uh, heeft eerst een hele tijd in, uh, in Haarlem gezeten. Daar komt hij vandaan. Uh, hij kwam in uh, het najaar van 1944 kwam hij naar Groningen had hij al een tijd bij de WA erop zitten... waarin hij onder andere actief was in Utrecht en ook wel in Groningen. Daar trad hij toen al hardhandig op bij het uiteendrijven van betogingen. Is die heeft hij daar wel mensen geslagen en er ook wel over geschreven dat hij dat leuk vond. En vervolgens, toen hij in het najaar 1944 naar Groningen kwam met zijn broer samen... toen zijn ze door de SD aangenomen als politie aangesteld. Dat betekent zoiets dus als hulp. ...van de SD uh, om hen uh, uh, te helpen bij het uh, doen van arrestaties, huiszoekingen en dat soort dingen. Was hij ook betrokken bij moorden? Ja, zeker. Hij, uh, hij was daarbij betrokken in de zin van dat er uh, bij arrestaties uh, mensen uh, ter plaatse zijn doodgeschoten waar hij dus bij was. Ook wel meegenomen zijn naar een stillere plek en daar uh, doodgeschoten zijn. Zelfs Esmee van Egen uh, uit het Friese Verzet, daar was hij ook bij dat zij werd doodgeschoten. Uh, dat hij daadwerkelijk echt zelf ook mensen heeft vermoord, daar staat het vast van één zaak waarbij hij deel uit moest maken van een executiepeloton... En uh, daar uh, heeft hij iemand doodgeschoten in oktober 1944, maar verder uh, heeft hij daar niet echt heel erg actief uh, dingen in gedaan. Uh, hij is ook daarmee heel erg uit de wind gehouden door zijn grote broer die dat soort dingen dan uh, vooral op zich nam. Hm. Maar hij was zeker betrokken bij, uh, bij een uh, flink aantal moorden, ja. ja. Wat voor persoon was het? Nou, ik denk dat je hem een beetje kunt uh, karakteriseren als een soort rouwdouwer. Het was een, uh, hij was relatief jong op het schoolhuis. Ik denk misschien zelfs wel uh, de jongste. Uh, en uh, ja, toch uit een stukje bravoure, zoals hij zich dan ook bij de WA gedroeg... dat, dat zie je ook terug in zijn tijd bij het Schotenhuis. Dus het, uh, een, een mooi excuus uh, om je agressie uh, te, te, te botvieren... en uh, uh, mee te doen aan uh, mishandelingen... als je dan voor de SD mensen moest arresteren en huiszoekingen moest doen. Dus het, het was wel een, uh, een, een uh, vrij ruig mens, ja. Dank u wel, mevrouw Brinks, voor uw reactie op het overlijden van Klaas-Karel Faber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 Van de 27 spelers die in Lausanne trainen, moesten er nog vier afvallen. Pontcoach Bert van Marwijk had al gezegd dat hij de naam van de afvallers bekend zou maken... voor het oefenduel vanavond tegen Bulgarije. Op het festivalterrein van Pinkpop zijn de omstandigheden bijna tropisch. De organisatie is niet beducht voor een drama als bij Pukkelpop met plotseling noodweer. Wel houden ze de weerradar in de gaten. Verslaggever Jeroen Wielaert vanuit Landgraaf. Mos opende om drie uur op de mainstage, Nederlandse band, voor nog niet een vol pingpopterrein. En het was heet. Het is heet. En het blijft heet. Gauw maar een biertje erbij, hè? Absoluut, tuurlijk. Zonder doen we niet. Die jongens hebben hun plaat, ornaments, opgenomen op Vlieland, Maar zo te zien aan jouw vlag en jouw t-shirt komen jullie helemaal van te schel Ja, dat klopt. Ja, maar dat wist ik niet dat zij een plaat opgenomen hebben op niet nee. nee. Maar jullie hebben in ieder geval de hele reizen voor over. Absoluut. Er is veel te doen over hoe duur alles is en dat mensen minder komen. Maar dat zie ik hier nog niet. Nee, inderdaad. Nee. Maar ik vind het ook best betaalbaar nu nog. Dus, uh... Want wat hebben jullie betaald voor drie dagen? Uh, 160 euro was het voor het kaartje, inclusief camping. Dus uh, Als is goed te doen. Ik denk nou niet helemaal dat jullie voor Mos komen. Nee, het maakt me eigenlijk helemaal niet uit wie je speelt. Eh, het gaat voor de sfeer, voor de gezelligheid. En dat, eh, als een goede band staat, is het mooi meegenomen. Maar dat, eh, dat is eigenlijk bijzaam. Springsteen op maandag ook leuk meegenomen. Dat is le leuk meegenomen, ja. Ja, ja inderdaad. En hier komt straks Anouk nog en ja. vanavond The Cure. Ja, The Cure natuurlijk. Dat is uh, wel een mooie band, ja, absoluut. Voor het eerst sinds 1986. Ja, was jij er toen al? Toen was ik er al, ja. Hoe oud? Toen was ik twee. En jij? Eh, toen was ik nog vier jaar in de planning van mijn ouders. Jan Smeets, voor de 43ste keer organisator van Pink Pop. Het is dus nog niet vol, maar de opening is bijna zonniger dan ooit in tijden van crisis. Tijdens tijden van ja, krijg je gratis. Hè? Dat is wel heel belangrijk voor mensen, dat je de zon gratis kunt krijgen. Maar niets te merken van al dat malheur. Mensen komen toch voor 160 euro drie dagen? 31.000 mensen komen drie dagen voor 160 euro, ja. Dus dit jaar ligt de focus heel erg op de maandag. Er zijn er meer dan 30.000 verkocht. En voor de rest uiteraard ook dakkaarten, veel voor de zondag en de zaterdag. Maar dat is een heel ander beeld dan onder andere vorig jaar. Daar zit de men, is er dan weer veel meer dan 2010. Kortom, het is een, voor ons een hele goede pinkpop. Ja. En geen teken van noodweer zoals op Pukkelpop vorig jaar. Gelukkig maar, dus uh, dat zal je maar overkomen.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 Uh, er staat een file op de A12 Utrecht richting Arnhem. Tussen Bunnik en Maarsbergen 3 kilometer. Dat heeft te maken met een ongeluk. En daardoor is daar de rechterrijstrook dicht. En ook het verkeer aan de andere kant op de A12 Arnhem richting Utrecht... heeft last van dit ongeluk. Daardoor staat tussen Maarsbergen en, drie, uh, sorry, Maarsbergen en Driebergen 4 kilometer. De, hoofdpunten. de Nederlandse oorlogsmisdadiger Klaas Karel Faber is overleden. Hij stierf donderdag in een Duits ziekenhuis. Minister Leers wil voortaan de lokale situatie van asielzoekers... meer kunnen meewegen als hij moet beoordelen of ze in Nederland mogen blijven. En de laatste vier afvallers van het Nederlands elftal zijn bekend... zijn Sien de Jong, Anita, Maher en Lens. Tot zover het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen verder met het Sportforum.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 Radio langs de lijn. En langs de lijn met het Sportforum. Van harte welkom terug. Iemand van Duren, Ton Boot en Jan van Halst hier in de studio. En Sebastian Timmerman die kijkt naar het slot van de Giro-etappe. Met nog altijd Thomas de Gent aan de leiding. Damiano Cunego rijdt in tweede positie op een dikke minuut. Daarachter Mikel Nieuwe. En dan de groep met de roze trui van Joaquin Rodriguez. Waar ook de nummer twee Hesjedal in zit. Waar Scarponi in zit. Waar Basso in zit. Oeran hebben we daar nog gezien. Pozzo, Vivo en Gadre. De zeven man die voor Thomas de Gent staan in het algemeen klassement. Die rijden op vijf minuten en 22 seconden. Dat was de voorsprong. Of dat is de voorsprong als uh, uh, Thomas de Gent... De laatste drie kilometer inrijdt vijf minuten, 22. Thomas de Gent staat op vijf minuten 40. Het kan wel eens een secondenspel gaan worden bovenop die prachtige Stelvio. 27 en uh, 2700, 57 meter hoog. Dadelijk tussen uh, de sneeuwmuren door. Zover is het nog niet. Hij rijdt nu nog in het zonnetje en hij is aan het afzien. Maar hij is wel op weg naar een legendarische ritzegen. En misschien nog wel naar veel meer dan dat. Thomas de Gent, de Belg in dienst van... Van vakantieleid DCM. Goed, we komen zo uh, bij je terug. Uh, we houden het natuurlijk in de gaten vanzelfsprekend. We gaan het even hebben over Oranje. Iets wat Jan van Halst uh, net al aanstipte. Die bizarre wedstrijd tegen uh, Bayern München. Van afgelopen week. Uh, Robben werd uitgefloten. Uh, als aanvoerder, uh, zij van Bommel. Dat als hij in het veld had gestaan had... hij wel had geweten wat hij zou doen. Misschien had ik wel uh, gezegd... we gaan van het veld af. Ik vind het schandalig wat er gebeurd is. Uh, dat je en Robben uitgefloten wordt. speler van Bayern München...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 Hier in Amsterdam en in Rotterdam, waar die ook werd uitgefloten, en toen was de verontwaardiging toch een stuk minder. In uh, ja, Arnhem geloof ik ook nog. Met de heer. Ja, overal waar die speelde. was echt schandalig. Was dat. En, uh, dus dat gebeurt hier ook. En uh, dus ik vind het heel selectief. Het is misschien komt het wel goed uit. Uh, daarbij ook nog eens een keer uh, die supporters die uitfluiten, die krijgen nu alle aandacht. Laten het er 500 zijn of 1000. Van de 30.000, dat valt me ook altijd op met dit soort dingen. Als, als een bepaalde groep dat doet, en een hele andere zitten te klappen... dan wordt het gewoon één verhaal van iedereen fluit hem uit. Maar dit is vind ik wel heel selectief, want dit gebeurde met Cedorf ook. En het is, uh, ja, dat vind ik er eigenlijk van. Ja, Joep Henkes zei ook, Jan van Halst, je hebt het onderwerp net op tafel gegooid... die zegt van ja, je, dan moet je me gewoon maar mee leren leven. Ja, dat weet ik allemaal wel. En je bent prof en je moet gewoon doen... waar je voor betaald wordt en dat soort uh, creatologie... Maar uiteindelijk ben je allemaal een beetje, beetje, beetje mens. En ik denk ook dat de medewerkers of mensen het, het best uh, presteren binnen, binnen een veilige omgeving. En daar reken je of daar hoop je een beetje op. Maar goed, uh, het is ook verder geen drama. Het uh, komt voor het er misschien wel goed uit dat ze ja, er een lekker, armpje omheen gooien. Lekker gemotiveerd wordt hij ja, in ieder geval ja, lijkt like ja, mij. Ja, ja, dat is Duitse. een beetje een beetje psychologie. Ja, overigens maar. wil ik nog wel even aan toevoegen dat Bayern zei dat, dat hij werd uitgefloten vanwege het feit dat hij niet in een Bayern shirt speelde. Ja, maar ook, ook dat is weer, <laughs> weer zoeken. Dat, dat is een beetje in de lijn van Heenkers. Uh, Roemeniek heeft dat geroepen. Uh, dus ook uh, uiteindelijk zeggen ze niet van joh, we schamen ons eigenlijk een beetje voor die 500 man. En uh, uh, sorry daarvoor. Maar goed. Uh, laten we ons maar focussen, laten we het maar gebruiken. Van ik zal het ongetwijfeld doen en die spelers ook. Nou, ik vond de reactie van Van Bommel en Van Marwijk wel heel erg overdreven. Hoor. Maar wat is er nou eigenlijk aan de hand. He, er werd trouwens ook gejuicht. He, daar wordt een even niet over gepraat. En je kan ook wel eens afvragen... zijn die fluitconcerten misschien niet terecht op een of andere manier? Want hij is heel erg impopulair bij sommige mensen daarin... Uh, in, uh, in Duitsland natuurlijk. Nou, ook in Engeland en in Spanje. Rob roept altijd weerstand op. Ja. Uh, ik, bedoel, ik ben ja. zelf een enorme fan van, uh, van de speler, Robben. Maar over waar hij speelde, in iedere competitie. Waar, uh, het is gewoon iemand die veel reacties oproept. Nou, ik vroeg me ook af... als Van Bommel en Van Mar vooral de coach dat doet... en die ging nogal keer. Is, en dat hebben jullie net al een beetje gesuggereerd. Was het geen afleidingsmanoeuvre? Want zo geweldig hebben ze ook niet gespeeld. En daar werd er bijna niet over gepraat natuurlijk. Nee, maar dan gaan we een andere discussie voeren. Gaan we het over, over zeg maar, de benadering... Nee, afleidingsmanoeuvre. Ja, ja, maar, ja. Het, het, zeg maar de benadering van het Nederlands dan richting hè, dit niemandalletje... zoals we dat uh, hier in, in het voorgesprek uh, besproken hebben. En, en, en daar heb ik me wel over verbaasd. Want ja, je, Uiteindelijk staat die wedstrijd toch gepland. En ik heb er wel wat over verbaasd, over de, het gemak waarmee deze wedstrijd werd benaderd. En ook afgedaan na afloop van uh, ja, zo'n tussendoortje, moet dan even afgeweken worden. Terwijl het inderdaad het spel was weer vrij matig, laat ik het maar politiek correct zeggen. Iwan? Nou, en er was grote behoefte aan eens een keer een lekkere wedstrijd, hè? want we hebben het laatste half jaar vergeten bijna. Maar de ene wedstrijd was nog beroerder dan de andere, eigenlijk. Maar we is... spelen tegen Bayern München, dat drie dagen ervoor de Champions League finale had verloren. En ja, verliest daarom... dan. En dan, dan, dan kun je dus. Uh, er zijn een aantal jongens die krijgen een kans. Maar als je dan met 0-6 van het veld afstapt, is dat toch anders dan dit. Voor het gevoel. Ik zag er ook niet aan af uh, dat er een heel duidelijk plan was. Dat, er, uh, dat mensen echt tot de bodem gingen. Dus dat vind ik. Ik vind het ook jammer. Het gebeurt wel altijd in de aanloop. Ik herinner me wedstrijden tegen de treffers zelfs die niet werden gewonnen. En. Uh, maar ik denk ook, Jan, dat het een beetje zit... tussen het eind van de competitie en die eerste wedstrijd in. He, de jongens die bollen uit. Maar dat ge het geeft ook wel aan dat ze op dat moment... nog een hele andere fase van de voorbereiding zitten... dan, dan je hoopt eigenlijk. Dus ja. het was wel teleurstellend. En er zitten toch een boel mensen te kijken. En ook list is dan een niemendalletje. Nee, als coach, kijken ernaar. Als het een niemendalletje is, als het helemaal niks is... Dan krijg je dus motivatieproblemen. En dat kan je nu zien. Het is een oefenwedstrijd. Dus het is eigenlijk een perfecte oefenwedstrijd. En we hebben het hier voor net over, over gehad. Als het dan een niemendalletje is, dan zeg je één keer raken. Een specifieke opdrachten geven. Mm -hmm. En even met 7-0 winnen. Jij zijn al 6-0. Dat is nou net nee. niet gebeurd. Jij moet er weer overheen, ja. Nee, maar je kan wel een opdracht geven. Maar zei. ik kan me nog op een persconferentie van Bert van Marwijk herinneren... waarin hij zegt, nou, van mij heeft het niet gespeeld te worden... toen het conflict weer... Nou, dat signaal was op zich al natuurlijk... Spelers die zeiden... Nou, ik heb er eigenlijk helemaal geen zin in. ja, Dan begin je toch ja, zo'n wedstrijd is, niet echt gemotiveerd, toch? Dat is één. Kijk je naar buiten toe communiceren, dat is één. Hoe, maar hoe ga je er intern mee om? Dat is natuurlijk het allerbelangrijkste. Niet je dan als een serieuze dat, trainingspartij? Uh, dat... ja, ja, wat Ton zegt. we moeten deze wedstrijd spelen. Laten we daar maar met specifieke opdrachten. Uh, trouwens, er uh, speelden genoeg spelers mee die nog helemaal niet zeker was, waren van een uh, definitieve selectie. Ik heb het niet echt gezien. Echt niet. Nassing. Nee? Uh, ja, Nashing wel. Maar ja, die, speelde, die speelde nee, maar verder. Uh, uh, he, uh, uh, Flaar. Een, uh, nou, uiteindelijk maar her, maar goed, die, die, die is nog jong. Nee, maar Het uh, team als geheel. He, dat, dat, ik heb niet gezien, laat ik het laat maar wat breder trekken. Dat, dat, dat hier een, de aftrap was van een uh, sessie om uh, de best van Europa te worden. Ja. En dan is vanavond dus die wedstrijd misschien wel veel belangrijker. Of belangrijker geworden. Want als ik jullie redenatie volg, dan gaan ze dus vanavond vol aan de bak. Gaan we vanavond echt wat zien. Iwa? Ja. Jan? Nou ja, laten we dat dan als aftrap zien van de, van de sessie... om de beste van Europa te worden. En natuurlijk... De entourage is weer wat beter. Ik geloof dat de stadion is uitverkocht. iemand um... zegt nee. Er waren nog kaarten aan de poort. dat in de eerste Nee, ik dat eigenlijk uitverkocht. Ja, ja. Maar, nee, maar we hadden het over trends, nee. Iwan. En, en, en, en, nou, de opbouw en met van name Tom die zei dat net. Hè. De trend ja. sinds We zitten uh, in een, een cirkel uit. naar beneden, zit al een tijd. Ja. Ja. Ja. Een spiraal naar beneden met het team. Dus het is ook ja. een keer nodig dat ze het laten nou, zien. Vandaar dat Bayern geen is geweest natuurlijk. Nee eens, het had een keerpunt kunnen zijn. Ja. En ook al was het maar een oefenwedstrijd. En het ja. gaat allemaal nergens over. En nogmaals, het eind van de voorbereiding. We weten allemaal hoe die Denen van de strand Even werden kort. geplukt. Je moet en weer de Europees kampioenpunt, zonder Zo, voorbereiding. Dat, goed nou, gedaan, <laughs> professioneel. We gaan naar uh, Sebastian Timmerman. We hebben hier beelden. Het ziet er werkelijk absurdistisch uit tussen die muren van, uh, van sneeuw, Sebastian. Ja. Op uh, grote hoogte, 700 meter van de finish verwijderd. Thomas de Gent op dik 2700 meter hoogte tussen die haag uh, door van uh, publiek. En inderdaad, die randen met sneeuw die is uh, weggeveegd van de weg. Op deze hoogte ligt er genoeg sneeuw. Thomas de Gent uh, denkt niet dat de roze trui erin zit. Want daarachter komen bijvoorbeeld Scarponi, Hesjedal en Rodriguez wel wat dichterbij. Scarponi, de nummer drie in het klassement trouwens, weggereden bij Rodriguez en Hesjedal. Die rijdt aan een seconde of 30 voor. Maar Thomas de Gent, de 25-jarige Belg, afkomstig uit Sint-Niklaas... rijdend in Nederlandse dienst voor vakantieleid DCM... is onderweg naar een magistrale overwinning. In de laatste 500 meter zit hij inmiddels Hij heeft een uh, meneer naast hem met een of andere rare bokkenpruik op, met allemaal kleuren. En hij roept nog wat naar die, uh, naar die Italiaan. Ik ga er maar vanuit dat het een Italiaan is. Misschien is het wel een Belg, misschien is het wel een landgenoot... van Thomas de Gent, die hem daar aanmoedigt in de laatste meters. Bocht naar links, bordje met 400 erop. 400 meter nog voor deze vierdejaarsprof. Bezig aan zijn tweede seizoen bij Vacan Soleil. Vorig jaar ritwinnaar in Parijs-Nice. Ritwinnaar in de Ronde van Zwitserland. Dit seizoen ritwinnaar andermaal in Parijs-Nice. Dat zijn grote koersen, maar deze is groter. En zeker de koninginrit over de Mortirolo. En aankomst bovenop de Stelvio. Hij kijkt nog eens een keer achterom. Maar de ploegleiderswagen is volgens mij al weg. De wagen met Michel Cornelissen. Hij kijkt een beetje om zich heen. Zo van, kom ik hier echt als eerste bovenaan? Ja, dat kom je wel. Thomas de Gent, nog 250 meter heeft hij. En dan is hij bij de finish. We hebben geen tijdsverschillen meer. Maar dat verschil met de groep, met de favorieten, is inmiddels onder de vijf minuten gelopen. En hij heeft 5,40 nodig voor de roze trui. Maar het podium loont wel degelijk. En morgen nog de tijdrit in Milaan. En tijdrijden kan Thomas de Gent ook uh, behoorlijk goed. Maar ja, dan zal hij wel de rit van vandaag in de benen hebben. De aanval loonde. Want vergeet niet, de Gent ging uh, net voor de top van de Mortirolo. Daar ging hij al op avontuur. Hij deed dat uh, vervolgens prachtig in de afdaling. Kwam in de spits van de koers terecht. En dat is het mooi dat de aanval weer is loont. 56 kilometer dadelijk in de aanval gereden. En op weg naar een prachtige overwinning nog Wat energie perst hij er nog uit. De laatste meters omhoog. Hij kijkt richting de fotografen. Nog een keer achterom. Schudt het hoofd. We gaan de stopwatch nu indrukken. Want Thomas de Gent is over de streep. Hij heeft nauwelijks nog energie om te juichen. Dat doet hij alleen met de rechtervuist. Een prachtige overwinning van de Gent. Een prachtige overwinning van vakantieleid DCM. Die Nederlandse ploeg. En wat zal er nu heen gaan? Door Daan Luijks en door Michel Cornelissen. De manager en de ploegleider in DCM. Deze koers, onder andere. Damiano Cunego gaat tweede worden in de etappe. Ik weet eerlijk gezegd niet of Nieve er nog voor zit. Die zal onderweg zijn. Normaal gesproken naar de derde plaats. En dan gaan we dadelijk eens rekenen wat daarachter gaat gebeuren. Waar Scarponi nog steeds voor Hesjedal en Rodriguez uitrijdt. Cunego is onderweg naar de finish. Hij gaat dus tweede worden. Maar Thomas de Gent heeft de rit zegen binnen. Hij is bijna drie kwart minuut binnen. Bovenop die prachtige stelveel. En hoe het verder afloopt, dat horen we straks van uh, Sebastiaan Timmerman, Ivan van Duren, VI, Tom Boot en Jan van Helst, uh, Helst hier in de studio. We hadden het net over uh, wat er al reacties waren van de vier jongens die zijn afgevallen. Hij ziet uh, de jong die heeft inmiddels een tweet gestuurd. Succes, boys, Europees kampioen worden. Dat is uh, kort en bondig zijn reactie. En dan uh, hebben we wel geluid van Vernon Anita. Hier is zijn reactie. Ja, ik ben uh, afgevallen voor het EK. En uh, nu lekker op vakantie.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 We hebben hem horen praten. Maar of hij ook wat gezegd heeft, dat leg ik zo voor aan de drie heren hier. Even weer naar de finish. Op de Stelvio Sebastian Timmerman. Joaquin Rodriguez in de aanval is gegaan. De Gent wint dus de rit. Koenigo wordt tweede, Nieuwe wordt derde. Maar de roze trui, die de hele dag geprofiteerd heeft van het werk van anderen... weggereden bij rijder Hesjedal. Hij moet seconden hebben, deze Joaquin Rodriguez... want hij is de mindere tijdrijder. Veel minder dan Hesjedal. Ook minder, denk ik, dan Thomas de Gent. En hij gaat seconden pakken. Hij gaat ook zijn roze trui behouden. Want hij mocht op de Gent 5.40 verliezen. De klok gaat naar 3.16, 3 minuten 17... Voor Joaquin Rodriguez. 3 minuten 19, 20. Hier komt hij over de streep op 3 minuten en 23 seconden van Thomas de Gent. Hij behoudt dus de roze trui, deze Joaquin Rodriguez. Hier komt op de vijfde plaats Scarponi op 3.33 33. En hier op 3 minuten 35 komt over de streep rijder Hesjedal 3.35. Dan verliest hij dus 12 seconden erbij. Hij stond op 17 seconden. En dan wordt dus de achterstand 29. 20 seconde, als tenminste de tijd niet ergens nog wordt gecorrigeerd. De achterstand die rijder Hesjedal heeft in het klassement op de roze truidrager Joaquin Rodriguez. En elke seconde die je erbij pakt, dat is toch allemaal weer lekker. betekent volgens mij ook, aangezien Scarponi dus op 3.23 binnenkomt... dat het podium blijft bestaan uit Rodriguez, uit Hesjedal en uit Michele Scarponi. En dat Thomas de Gent met die prachtige ritzegen van vandaag klimt naar de vierde plaats in het algemeen. Klassement, want Ivan Basso is nog niet binnen, de, de voormalige nummer 4. Die krijgt een ram van je welste. Dus als ik het allemaal even snel zo goed heb berekend... wordt de top 4 Joaquin Rodriguez op 1. Rijder Hesjedal op uh, 29 seconden op 2. Scarponi gaat dan de nummer 3-positie innemen. De derde plaats uh, innemen in dat klassement. En dan gaat Thomas de Gent volgens mij stijgen naar de vierde plaats. Met morgen dus die 30 kilometer lange tijdrit in Milaan nog te verrijden. Ja, en zeg het maar. Wie is de beste tijdrijder? Ik denk Hesjedal, maar Hesjedal is bergop wat minder gebleken. Maar wellicht in zo'n tijdrit dat het dan allemaal nog wel weer goed komt. Maar hij heeft ja. toch wel weer een tikkie gekregen van Joaquin Rodriguez. Maar ik ben toch geneigd om te zeggen rijden Hesjedal. Goed, dankjewel. Sebastian Timmerman, was dat? Uh, ik zie in mijn ooghoek dat uh, Brazilië gewonnen heeft met 3-1 van Denemarken. In Hamburg werd die wedstrijd overigens gespeeld. 40.000 Denen daar op de tribune. Dat was een grote verkeerschaos in Hamburg, heb ik begrepen. Met allemaal Denen die die kant op wilden. Uh, moeten we daar al conclusies aan verbinden, Jan? 3-1 tegen Denemarken? Nou, dat ja, ik toch, van... toch wel. Ja, ik vond dat Denemarken wel een hele dramatische indruk maakte. Ja. Maar Er waren wel wat spelers die weliswaar niet aanwezig waren, maar... Ja. Um, ik wil niet zeggen dat Nederland daar een mak in heeft hoor, de eerste wedstrijd. O, dat wou ik net zeggen, van, nou, dan is de eerste wedstrijd geregeld, maar zo... Nee, want we gingen net eruit met uh, de negatieve spiraal waarin Nederland er zat. Nou, dat neem ik even mee in mijn oordeel uh, mijn over de eerste wedstrijd. Goed, duidelijk. Fern Anita hebben we net gehoord, Iwan van Duren. Hij praatte veel, maar zei hij ook wat. Van, ja, wat dat betreft voorwaardig international. De boel lucht verplaatst, maar uh, niks gezegd. <lacht> en hij was blij dat hij op vakantie mocht. Hij had een goed gesprek gehad met de bondscoach en uh, dat was het. Heel professioneel, maar ja, wat moet je ermee verder? Hij zag het nog wel zitten, had ik indruk, Tom. Ja, zei. kijk, ik verbaas me erover. Er wordt naar de reden gevraagd. Dat is ja. een hele normale vraag. Waarom wordt er geen antwoord in een, do in een donker kamertje? De ka donkere kamer van Damocles <laughs> gebeurt er. zijn die donker, en, ja. Ja, oh en, okay. En het lijkt wel over, over seksuele toestanden, seksuele geheimen praten. Waarom kan je niet gewoon de reden zeggen? Ja, huh? Ik snap je niet nou, dan, dan, ja, maar, ja, maar dan ga ja, je maar, er maar, weer maar, wat achter zoeken. Ja, maar ik kan me wel voorstellen dat, dat het niet, niet goed uitkomt voor hem om dat te zeggen. Als hij zegt van ja... Ik, ja of zijn we afgesproken je, je, je, je dat je de coach... Je is niet goed genoeg, dan ga je dat toch niet nee, jezelf zeggen. Ik je zou ook afgesproken hebben, Dat Michel van dat, zegt, dat hij alleen de reden aangeeft. Nou ja, ik goed, dat ook. moeten we dan afwachten. Ja. En jij zegt, waarom kan hij dat niet zeggen? Waarom, dan is mijn vraag weer terug, waarom kan hij dat niet zeggen? He, als hij uh, als niet goed genoeg is, dan zeg je gewoon... ik ben niet goed genoeg, volgens de bondscoach. Maar moet hij dat zeggen op het moment dat hij net is weggestuurd? Want ja, maar, dan is wel het bewijs geleverd dat hij niet goed genoeg is. Ja, maar is. waarom niet? Ja. Waarom niet? We praten steeds over transparantie, duidelijkheid. En juist het gissen, wat Van Marwijk vervelend vindt en het speculeren... dat wordt in de hand gewerkt omdat wij niet duidelijk zijn. En niemand duidelijk is. Ivan, Nou ja, Van Marwijk is zelf natuurlijk ook niet altijd even open. Ik bedoel, hij is een fantastische bondscoach, doet het echt geweldig. Maar ik weet nog wel dat ik in uit Afrika was. En dat menig collega uit andere landen voor het eerst met Van Marwijk te maken kregen. En dat zegt uh, allemaal kwamen: waarom is die man zo nors? Wat doet hij toch ontzettend moeilijk? Terwijl in Nederland uh, de cultuur. Wordt, er wordt altijd gezegd: de spelers zijn heel benaderbaar. Dat is ook zo. Maar echt. Uh, uh, dat er grote dingen worden gezegd of duidelijk worden uitgelegd. Nee, dat vind ik niet. Hoeft ook niet hoor, als hij maar wint. Maar uh, precies wat Ton zegt, dat werkt wel dingen in de hand, zeg het gewoon. Ik denk ook niet dat hij gaat zeggen waarom mensen afgevallen. Maar laat ik het een ander zeggen, Jan, wat je in je tijd nog als uh, uh, manager hè? Uh, uh, bij Twente. Zou je dan zo'n jongen uh, adviseren om dat wel te zeggen? Van wees maar gewoon duidelijk en zeg maar gewoon wat je op je, je, je hart je hebt. Ja, ja, ja. Altijd, maar ik vind het sowieso. Hè, dat, uh, bij Twente had je ook wel spelers die wilden dan niet naar de pers toe. Nou, de, ik was dan wat meer voor, uh, voor commercie en marketing. Ik vind je moet altijd beschikbaar zijn voor de pers, ook als het heel slecht gaat. Juist dan vind ik het eigenlijk. Maar ook in je, ik, ik vind het ook uh, uh, heel normaal dat je inderdaad zegt wat Ton zegt van, nou ja, de coach vond mij niet goed genoeg. Sterker nog, je komt er heel sterk uit, want dan geef je meteen voeding aan een discussie en dan kan je als speler zelfs nog wel sterker uitkomen. Hmm. En de pers staat natuurlijk voor de volgers van Oranje. Ik bedoel, het gaat niet om de jongens van de pers... maar het gaat erover dat je communiceert met al die fans... waarvan je wel dat ze naar het stadion komen en dat ze achter je staan. Dus waarom zou je het niet zeggen? Ja. Nou, het het, belang het was... belangrijkste is, er moet een vertrouwensrelatie zijn... tussen mensen, tussen de spelers onderling... tussen de coach en de spelers. En duidelijkheid behoort tot is een criterium voor uh, het vertrouwen. He? Dus ik heb nooit Toen ik coach was was ik altijd heel duidelijk, was ik altijd eerlijk, was ik altijd consequent. Juist daarom, omdat vertrouwen zo belangrijk is. Maar als, toen jij coach was, misschien een, een, een vervelende vraag... maar als een van jouw spelers zou zeggen... nou, ik vind dat, uh, dat mijn coach Tom Boot een verkeerde wissel heeft toegepast. Ik slikte dan, hem net in, die vraagje. Oh. <laughs> nou, ja, maar het lijkt zo logisch. Hè? Maar we komen uit de Nederlandse cultuur. en Kijk, ik sta hierarchisch hoger. Dus ja. die vraag is, mag helemaal niet. Nee, nee ja, als, als je speler ook... zo zou reageren. Nee, dat mag niet, nee. En mag ik dan niet wat zeggen van die uh, spelers? Jawel, ik heb jawel. dat nooit begrepen. Ja. Nee, en Die spelers mogen niks van mij zeggen, nee. Nee? Nee. nee. Maar, dat maar zeg... dan kom ik terug op de discussie met Anita en Van Marwijk. Anita, die had nou... Nee, dat willen wij graag hier... Tenminste, jullie uh, van uh, uh, ja, de coach heeft, uh, vond mij niet goed genoeg. Ik ben het er niet mee eens. Dat heb ik wel gezegd in het gesprek. Maar goed, hij heeft het anders besloten. Daarmee geeft hij toch wel wat. Zou hij wat kritiek ja, geven ja. aan van Maarwijk. Dat... Ja, maar, ja, maar goed, dat had ik wel goed gevonden van de speler. Want dat, ja, dat mag hij wel zeggen. Nee, maar Iwan, de stelling van, uh, van Ton is dus heel helder. Ik ben de baas. Ik mag wel wat over jou zeggen, maar ik wil niet dat jij kritiek op mij hebt in het nee, openbaar. Nee, nee, ik ben niet de baas. Ik sta hiërarchisch helemaal hoog en ik ben de ja, dan coach. Be Daar bedoel je toch te mee te zeggen dat je nee. de baas bent? Nee, nee, want zo zeg ik het niet. Want dan lijkt het eigenlijk machtsmisbruik. Maar dat, heb ik, ik het wel goed het vertaald dat als jij hiërarchisch hoger staat... dat dan de speler geen kritiek op jou mag geven in het openbaar... maar ja. jij wel op hem? Ja. Ja, zo zit het in. Uh... Mooi hè? Ja, ja dat stond hij ook enorm onbekend. <laughs> daar moest, uh, moest toch helemaal niks nee, van hebben. Maar en dan was het haar hand, hoor. Maar goed, ik kan nog even wat zeggen: spelers hadden nooit kritiek op <laughs> <laughs> Nee, gek hè? <laughs> <Okay>. Goed. <laughs> het, uh, het handballen. Het onderwerp wat uh, Ton net ook uh, opbracht. Um, op jacht naar een Olympisch ticket. Nederlaag vandaag in het Olympisch kwalificatieterrein: 28-24 tegen Spanje.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 Of dat logisch is, vraag ik nu aan Richard van der Maanen... die bij het toernooi aanwezig is. Is dat logisch, Richard? Het wordt een hele, hele, hele spannende middag morgen. Nederland gaat sowieso winnen van Argentinië. Die wedstrijd wordt eerst gespeeld om kwart over tien. De uitslag maakt niet zoveel uit. Want... Als uh, Spanje dan uh, wint of gelijk speelt, dan is het voor Nederland gewoon uh, altijd goed. En dan gaat Nederland uh, alsnog naar Londen, wint Kroatië van Spanje. Dan wordt het uh, tellen, dan wordt er een uh, onderlinge stand opgemaakt. Dan is Argentinië niet meer belangrijk. Ook de doelpunten die uh, tegen die ploeg zijn gescoord zijn niet meer van belang. En dan is het... Uh, ja... Kijken naar het aantal gescoorde doelpunten en dan wordt het gewoon uh, rekenen. Daar valt nu niet zo heel veel van te zeggen. Nederland staat op min 3, Spanje op plus 4 en Kroatië op uh, min 1. En die nipte overwinning van Nederland op Kroatië gisteren, die kan dan wel eens in het nadeel van Nederland uh, uitvallen. Ja, Terwijl Jan van Halst en Iwan van Duren horen smoeselen op de achtergrond. Waar hadden jullie het over? Want nu nee, Transferprikkelen. Ook... Uh, oh, oh transferprikkelen. Daar horen we zo dus meer van. Want we hadden het over het handballen. Ton, die zei net, uh, mooie prestatie uh, uh, van die handbal Dus unieke prestatie misschien wel. Uh, ja. Ben je het daar mee eens? Ik, tegen Kroatië. Ja, ja. ja absoluut. Kroatië was een, was een hele sterke wedstrijd van Nederland. Kroatië op het WK, zevende. Gewoon een groot handballand. Net als Spanje. Derde op het WK, vier op het WK van 2009. Echt een groot handballand waar heel veel druk op staat. Dit land moet gewoon naar de Olympische Spelen. Kroatië is ook een sterk land. En als je dan zo staat te verdedigen zoals Nederland gisteren deed... en eigenlijk ook de eerste dertig minuten vanmiddag tegen Spanje... dan mag je daar toch wel je petje voor afnemen. Want dit Nederlands team is nog vrij jong. Heeft nog niet zo heel veel grote toernooien gespeeld. En uh, ja, we zijn nog steeds in de race voor, uh, voor Londen. Dus... Uh, Tom. Tom? Uh, Richard, uh, ik denk dat, uh, ja, dat Spanje gewoon wint van Kroatië. Dan ben je van alles af. En uh, de wedstrijd Spanje-Nederland 28-24 is ook niet zo slecht. Nog even een vraag. Uh, ja. Als ze naar de Olympische Spelen gaan... is er dan een kans op dat Ma Maura Visser nog terugkomt? <laughs> ja, dat is een hele interessante vraag, uh, Tom. Ik moet wel vaststellen dat... Zoals Nederland nu speelt, het ligt heel gevoelig dit uh, onderwerp. Maura Visser is misschien wel de beste handbalster die we hebben in Nederland. Maar ze is af en toe ook wat lastig voor de coach, voor medespeelsters. En nu staat er wel echt een team. Dat is me opgevallen tegen Kroatië, ook weer tegen Spanje. Het verschil was bijvoorbeeld kleiner dan op het afgelopen uh, WK in december... toen Nederland ruim verloor van, uh, van Spanje. Maar als een en ander nog valt te lijmen... en de speelsters accepteren Maura Visser in het team... Uh, Henk Groener, de bondscoach zet uh, uh, de probleempjes opzij, parkeert ze even en kiest voor het grote belang... en daar gaat het uiteindelijk natuurlijk wel om, zo goed mogelijk presteren... dan is er misschien toch wel... ...een grote kans en is het misschien ook wel verstandig om haar er weer bij te nemen. Want uh, het is een echte spelverdeelster. Ervaring heeft ze ook volop. Topspeelster bij Leipzig. Maar er is wel heel veel gebeurd in negatieve zin op dat WK in december... ...waardoor de bondscoach, en dat is echt een, uh, een man die niet zomaar dit soort beslissingen neemt... Uh, dat, ...dat gebeurt natuurlijk niet, uh, niet zomaar even. Nee, maar ik begreep wel in diverse interviews dat ze hebben aangegeven... ...dat voor bij allebei uh, de deur op een kier staat, om het even zo te zeggen. Dus er, is, er zijn openingen, reden tot gesprek wellicht. Ja, er zal ongetwijfeld weer gesproken worden na dit OKT... als Nederland zich plaatst voor de Spelen en als Spanje inderdaad wint van Kroatië. Maar of zij terugkeert... Ja. Ik moet het nog zien, want uh, ja. nogmaals, er stond de afgelopen dagen echt een, een team... dat voor elkaar keihard wilde knokken. Ja. Ook op de bank wordt volop meegeleefd, dus uh, ja. afwachten. Goed, we, inderdaad, we gaan het afwachten. Dankjewel, Richard van der Maden, over het uh, handballen. Nu even jullie twee, Iwan. en uh, maar Jullie gingen net echt in een hoek staan, smoesen zo ongeveer. Over welke transfer ging het, over wie ging het en waar naartoe? Nee, het ging over de zaak je zelf het roepen dat hun speler uh, in de belangstelling staan van alle clubs... uit alle topcompetities en daarbij wat prijs op willen drijven. Oh ja je woon nu aan aan te kijken van ik zeg toch niet wat ik uh, aan het vertellen word. Nee, maar dat is altijd gewoon erg grappig. Want in de zomer gaan die zaakwaarnemers, die bellen dan de journalisten op... en die vertellen dan dat de linksbek van Top Os in de belangstelling staat van Real Madrid. En dat lees je dan ook regelmatig weer terug. En dat, ja, dat is hilarisch soms. Ja, ja. Um, nog even terug naar uh, vorige week. We hebben het al over Robben gehad. We hebben het al over de wedstrijd uh, van Bayern tegen Oranje gehad. Maar nog niet die aanleiding van al die commotie. De Champions League finale. Hij miste de strafschop in de verlenging. Waarna de strafschopperserie dus in het voordeel uitviel van Chelsea. Ik kan het gewoon niet geloven. Het is gewoon niet te bevatten. En ik denk dat je twee, drie keer in de wedstrijd... heb je bijna die cup in je handen. en sta je uiteindelijk met lege handen. En... Um, ja, dat doet pijn. Ja, dat is echt om te janken. Ik wilde hem gewoon zo hard schieten. En ik wilde eigenlijk, ik raakte hem niet helemaal, ik, ik schoot hem niet helemaal wat ik hem wilde. Ik wilde hem eigenlijk keihard door het midden. En hij ging gewoon niet, hoog, hij ging niet, niet omhoog. Maar goed, uh, ja, dat is triest. Ja, dat is een weekje geleden ongeveer. Jan van Halsten zat er helemaal doorheen. Zag jij aankomen dat die penalty misging? Nee, dat zou... Dat zo, uh... Er zijn mensen die zeggen, ja, je kon zien, hij was niet zeker van zichzelf. Ja. Nou, ik heb ik wel over verbaasd sowieso, hoor. Dat hij dit seizoen al die peltjes heeft opgeëist. He? Echt, uh, uh, uh, ja, iets van, iets van geforceerd van, ik wil mijn verantwoordelijkheid nemen. Dan kan je aan de ene kant prijzen, strak... en aan de andere kant moet je ook goed uh, afwegen... of dat wel bij jouw mentaliteit past. Ja, maar het is wel leuk wat je zegt, want iedereen zegt... Hij heeft zijn verantwoordelijkheid genomen als hij mist. Dan kan iedereen ook die penalty nemen, want dan wordt er gezegd: Hij heeft zijn verantwoordelijkheid genomen. Zegt verder niks natuurlijk. Nee, het is juist veel krachtiger om te zeggen: Van ik weet dat ik niet zo sterk ben in het nemen van die penalty. Het is op cruciale momenten. En dat bewijst ook de, ja. de statistieken. Om te zeggen: Nee, even niet. Nou ja. is eigenlijk wel even leuk hoor, want ik herinner me tegen halve finale, tegen Real Madrid, toen. Casillas uh, bijna die penalty stopte... dat hij zei... met vol overtuiging ja. heb ik hem erin geschoten. Nou, dat slaat op niks natuurlijk. Ja. En als je weinig zelfkritiek hebt... Nou, dan moet je niet snel een penalty nemen. Maar Ivan, als je hem niet neemt, kan je hem ook niet missen. Ja, dat, is, <laughs> nee, dat klopt inderdaad. Maar hij mist hem wel. De statistieken klopt als niet helemaal. Want hij schiet toch wel bovengemiddeld. Uh, dat, dat kwam ik weer ergens tegen in een van die vele sites. Hij schiet 85% van de strafschoppen erin. Maar niet als de druk enorm Maar nu hoger. hebben we dus eerst Dortmund... He, dat was ontzettend belangrijk. Dan Madrid, waarvan het uh, een wonder was dat hij binnenging eigenlijk. Hmm. En dan nu weer gaan staan, dan, heb je, ja, dan is het alles of niks. En als hij hem dan naschiet, ja, dan, dan, moet je ook al, dan weet je ook alles over je heen krijgt. Dus dat hmm. hoort er dan ook bij. Je wordt toegejuicht, maar je wordt ook afgebrand. Dan. Tot slot van deze discussie, dan gaan we naar uh, het onderwerp waar jij zo'n mooi artikel over hebt geschreven. En binnenkort een boek over de matchfishing. En even om dit af te sluiten, de afgelopen week van Robben. Is dat nou in het voordeel van ons oranje, of uh, krijgen we daar last van? Iwan. Ja, dan kan je wel heel flauw zeggen van... Uh, nou, ik, ik verheug me wel op Nederland-Duitsland bijvoorbeeld, ja. Maar het probleem is wel... Wat wil ik... je flauw zeggen dan? Nou ja, dat de toekomst dat zal leren, maar dat oh. zal ik niet doen. Ik, oh. ben, ik ben wel heel erg benieuwd, want wat ik, wat ik vond van uh, Robben... waarvan ik nogmaals, uh, ik denk met Robben in vorm en Snyder in vorm... is eigenlijk de enige kans die je hebt om echt een reële gooi te doen naar die titel... Hij leek wel te graag te willen. Er stond te veel druk op. Hij zat niet lekker in. Ik weet niet wat er met hem aan de hand is. Want hij was niet zo vrij als hij was bijvoorbeeld... in de aanloop naar Zuid-Afrika toen in dat toernooi. Dus ik ben benieuwd. Het, is, het heeft in ieder geval een enorm effect. Maar ja, ik weet, ik weet echt niet hoe dit verder gaat uh, nu. Hij moet het gewoon van zich afzetten, toch? Ja, ik, ik vind het allemaal prima. Eh? Ja, ja, als jij dat, dat vindt, vind ik het ook. Nee, maar, nee als, je, als je prof bent, zet je dit van, van je af. Hij moet in ieder geval niet meer achter de bal gaan staan bij strafschoppen, dat is nu echt te beladen. Dat moet hij gewoon niet doen. Hm. Jan, hij moet het niet meer doen, die penalties nemen. Nee, dat sowieso niet. Sowieso niet. In Nederland zelf er zijn heel veel anderen die dat kunnen. En uh, op, uh, als antwoord op je vraag... Ik, ik denk wel dat het een voordeel is voor het Nederlandse zelf. Want hè, uh, uh, um, topsporters... die moeten soms uh, heel veel pijn hebben... om vanuit die intrinsieke voeden... zeg maar, boven zichzelf uit te stijgen. En dat klopt wat Ivan zegt. Dat hebben we echt nodig met dit Nederlands zelf. Van Bommel zei, als je tegen Duitsland niet uit jezelf gemotiveerd bent... dan ben je niet goed bezig. Nee, maar da, die wedstrijden lukt het sowieso wel. Maar, uh, het gaat om dat ene stukje verder. Tegen Denemarken, ver. Denemarken bijvoorbeeld. Ja, ja. ja, okay. Ton? De tijd zal het leren. Dankjewel. <laughs> dat is de laatste keer dat je boot is uitgenodigd. Oh, in, nee, nee, nee, nee, <laughs> daar, daar ga ik voor liggen. <laughs> ja, okay. um, de Partij van de Arbeid Kamerfractie dringt aan op een onderzoek naar matchfixing. Het manipuleren van voetbaluitslagen door uh, gok-syndicaten. De Partij van de Arbeid reageerde daarmee op een artikel uh, van jou, Iwan. Uh, dat heb je dan toch maar mooi bereikt, samen met uh, Tom Knipping overigens. Nog even kort, wat kwam er uit dat uh, onderzoek wat jullie hebben gedaan? Ben je een half jaar mee bezig geweest? Ja. Um, een, een, wat, is, wat komt er in een korte samenvatting naar boven? Um, heel kort dat de, de, de grootste internationale criminele netwerken... op het voetbal zijn gedoken. Miljarden verdienen met uh, het gokken op wedstrijden, spelers manipuleren... Uh, dat zeg ik niet ik, maar dat zeggen Interpol, uh, Europol... Uh, het is heel erg zelfs dat waar vroeger de drugskartels... dat die winsten worden volgens Interpol. Hè, die, die, die zijn bijna even groot in het voetbal inmiddels. En die mensen stappen over, want het is veel makkelijker om... Uh, als wij nou samen straks een tonnetje hebben... je hebt vast nog wel 99.000, ik leg er 1000 bij. We zetten dat in op een eerste gele kaart uh, morgen bij een oefenwedstrijd. Daar kun je in Azië keer tien je geld mee verdienen. Dus als jij nou de linksback kent van Maar ja, Jij bent voetbaljournalist, dus die ken jij beter, dus jij gaat naar die ja. toe. Ja, nou ja, precies. Ik, uh, ik, ik maar zo makkelijk is het dus. Je kan hm. wedden op vrouwenvoetbal, je kan wedden op de A1-competitie bij ons. Dus Er is nauwelijks bewustzijn over wat er allemaal gebeurt. Ja, maar dat het kan is tot aan toe, maar hebben jullie ook uh, onomstotelijk bewezen dat het ook gebeurt? Uh, je hebt nu met het EK 12 van de 16 landen. Uh, we hebben één probleem. In Nederland is het enige land eigenlijk waar justitie uh, nog niet wil onderzoeken. Want die hebben de KVB's geweest. Uh, die zijn wel op gesprek geweest. Maar daar werd gezegd, kunt u ons dan het bewijs leveren? Of sterk, dan kunnen wij daarmee verder. Nou, dat kon de KVB natuurlijk niet. Want bewijs maar eens, je moet daarvoor telefoons kunnen tappen. Je moet daar echt uh, zware recherche op zetten. Uh, er zijn wel tips geweest van de Duitse politie, uh, ook op het hoogste niveau in Nederland. Uh, er, is, er is dus wel degelijk van alles aan de hand. Maar de kunst is nu om uh, capaciteit bij de politie te krijgen, om hier echt mee bezig te gaan. Daar was de Kamer zo leuk. Je zei net P van de A, maar ook CDA, VVD, SP zaten erbij. Die hebben inmiddels ook allemaal gezegd, uh, de verhalen lezenden. Want er komt dus een boek uit uh, met 25 verhalen uit landen om ons heen. Hoe dat gaat... Uh, en die willen allemaal nu in ieder geval dat er uh, heel snel gekeken gaat worden in Nederland. Want uh, uh. Ja, het gaat echt hard. Nou, mee. de, meest, sorry, ton, de meest opmerkelijke van die 25 vind jij van die verhalen? Nou, die ze allemaal zijn allemaal e even krankzinnig. Houd uh, er één uit. Nou, het is gewoon eng. Uh, nou, we gingen bijvoorbeeld in uh, uh, Finland. Uh, zeven uh, Zambiaanse spelers bij Ro van Jemi En uh, dus gewoon een eredivisieclub daar, zeg maar. Speelden er al jaren. Uh, technisch directeur had ze allemaal gehaald, maar die bleek samen te werken met een fixer. Uh, die hebben twee jaar lang hebben die man. Uh, er zat een Engelse coach op de bank. Die zei: Die spelers luisterden altijd goed naar me, maar achter die coach zat de man met een pet uit Azië. En die wees nu een kaart, nu een strafschop. Ze hebben twee jaar lang alle wedstrijden gefixt. Niemand heeft doorgehad: de trainer niet, de, de, de, de toeschouwers niet, noem maar op. Allemaal kwam aan het licht doordat de politie iets anders aan het onderzoeken was. Dus die spelers die hielden één man in het publiek... achter de trainer in de gaten mm -hmm. en met handgebaren? En die jongens die kregen dan voor de wedstrijd... <laughs> kregen ze gewoon een papieren zak met 40.000 uh, euro. En dat verdeelden ze dan, zeg maar. En dat, en dat ging iedere keer weer zo. Ze verdienden daar 1.500. Het kwetsbaarste zijn de lagere competities. Uh, en doe je één keer mee... Dan kun je dus nooit meer terug en dat is het grote probleem met uh, met deze fixkartels. Als je een keer Servië meedoet of in Rusland ja. of vanaf je komt hier te spelen, je kan niet meer terug. Ja. En nou, wij zijn een aantal mensen, hebben zich erover uitgesproken. In Zwitserland is een jongen die speelde in uh, de tweede liga, die is naar buiten gekomen en heeft gezegd: ja, ik doe dit al aan tijd en ik wil er vanaf, maar ik ben doodsbang. Hij heeft het toch verteld, die wilde gaan interviewen. Maar die werd gevonden in de rivier uh, drie dagen later. En dan heb je het wel over, uh, nou hetzelfde gebeurde in Hongarije... waar een uh, voorzitter uh, ook ging praten. Uh, en die, die, ja, die versprong van een dak of Die werd gevonden onderaan een flatgebouw. Ja, een half jaar lang zijn we overal naartoe gereisd door Europa heen. Uh, Naar nou, Blatter, Platini. Uh, allemaal zeggen ze van ja, dit is het grootste, het ergste wat eigenlijk ooit is gebeurd. Maar niemand heeft nog door hoe groot het is. Het is ontzettend ingewikkeld om te begrijpen dat je met Almere City Top Os... met een gele kaart in de zesde minuut... of een strafschop in de laatste minuut... dat je daar ontzettend veel geld mee kan verdienen... als je dat goed inzet. Ja. Dus als jij iemand kent die heel weinig verdient... en één keer mee wil doen... Ja, dan blijft hij ook meedoen. En zo, en dat schreef... in nou ja, het boek komt over drie weken uit. Voetbalmafia heet het. Ik ben blij dat het klaar is, want ik heb, ik heb wel helemaal mijn buik vol van, uh, van ja, die wereld. Als, ja, als voetballiefhebber helemaal, denk ik. Uh... Als voetballiefhebber helemaal. Uh, er komen ook WK-wedstrijden, Champions League-wedstrijden... ...wedstrijden van Liverpool. Het komt allemaal langs. Hoe die scheidsrechters zijn omgekocht. Hoe keepers zijn uh, omgekocht, zeg maar. En ik ben er echt helemaal misselijk van geworden. En daarbij ook meerdere malen... Het, zijn, het is echt een eng wereldje, wat ik net al aangeef. Ik... Uh, niet echt iets waar ik zelf in door wil. Maar ik vind het wel belangrijk dat Nederland zo'n beetje het enige land is... waar de politie nog niks doet. Mm. er zijn wel heel veel aanwijzingen dat dat nu ook gaat gebeuren. En dus die hoorzitting afgelopen week waar we waren... Uh, waar de KVB ons ook bij viel trouwens en de ECV ook... Uh, daar ben ik heel erg blij mee dat er nu een kamermeerderheid dat in ieder geval wil. Mm. Dus dan moet opstellen nog eventjes. Heb jij geen vervelende mailtjes of telefoontjes ja. gehad? Ik kreeg vanochtend nog een tweet uh, van We Will Kill You... van iemand die dat op mijn eigen naam een account had aangemaakt... Uh, Iwan van Duren, die dan Iwan van Duren meldt. Dat, dus ja, het ja, is niet echt prettig, nee. Heb je aangifte gedaan? Nee, nee, nee. Nee, want je krijgt als voetbaljournalist sowieso wel wat. Of jij maar van voetbalsupport, het is nog wat anders. Maar dit is een wereldje, daar word je, daar word je niet helemaal lekker van. Dus uh, nee, ik heb geen aangifte gedaan. Maar ik, ja, ik, ik geloof ook niet dat het erg veel zin heeft... als de politie niet eens onderzoekt... Uh, wat er gaande is. Zeg maar. wat, wat, wat moet ik ermee? Maar wat is je drive dan om het toch te doen? Nou, ik ben een journalist en uh, uiteindelijk uh, wil je... Uh, ik werk in voetbal, ik hou van het voetbal. Ik zie dat al jarenlang één onderwerp heel groot... Uh, buiten de sport, uh, bij Interpol, bij de politiek... dat uh, uh, gaande is. Uh, nou, dan wil je daar gewoon uh, de mensen ook voor waarschuwen... Ja. van wat er aan de hand is. En kijk, Heel veel mensen weten helemaal niet wat matchfixing is... of lezen er voor het eerst over. En ik vind het heel erg belangrijk... Om te informeren. Als je zo'n boek leest, dan krijg je een beetje een idee hoe het gaat. Pokertoernooitje hier, een, een videootje daar. Spelers met schulden, zeg maar. Dan krijg je ook langzaam door wat er aan de hand is. In Duitsland hebben we een jongen die kregen Big Mac en 500 euro. als die één keer wat wilde doen. Nou ja, 500 euro Big Mac, hier wilde hij wel een kaartje pakken. Hè, van die meneer. Maar drie dagen later moest hij weer. En toen liep opeens, kwamen die, die Balkanboys die liepen langs de supermarkt. waar hij met zijn moeder liep. En die stonden bij hem in de tuin. Dat soort verhalen is natuurlijk. Uh, je kan niet meer terug. Dus ik vind het heel erg belangrijk om het bloot te leggen. Een uh, waarschuwing, uh, waarschuwing wellicht ook richting uh, voetballers die dit lezen, kan ik me ook zo voorstellen. Ja, absoluut. Maar niemand kan er buiten treden. Het zelfs met doping. Je kan, ik schets net, in Zwitserland was er een jongen die het deed. Ik heb een ander jongen gesproken die uh, dat ook deed in Servië. Die kwam in Brussel zelfs bij de EU daarover verklaren. Maar die kwam terug en de maffia stond er maar op te wachten. Daarna werd hij geschorst door zijn club omdat hij, omdat hij mee had gedaan. Dus het is heel erg moeilijk. Uh, je moet echt een getuigenprogramma hebben. Uh, de UEFA heeft er al iets van. Heeft Interpol nu 20 miljoen euro gegeven om daarmee bezig te gaan? Uh, ja, en het, wordt, ja, het komt hier ook als een enorme uh, lawine op ons af. En wat ik al zei, 16 EK-deelnemers, 12 landen hebben het al. Kijk, Signori in, uh, in Italië, uh, Duitsland had je ook booggroem natuurlijk, de enorme zaak. Roodwijs S heeft gisteren weer vier spelers ontslagen. Die bleken ook weer... Het, de, alleen het haalt niet de sportpagina's. Hoitse hebben we natuurlijk gehad. Uh, Hoitse natuurlijk. We ja, ja. nou, hebben ook een aantal scheidsrechters. Nou, ook helemaal hoe die onderhandelingen gaan. De 50.000 euro die ze krijgen per wedstrijd. En het erg is dat die maffia dan ook nog die scheidsrechters aanbiedt. We kunnen ook zorgen dat u wordt gepromoveerd. Dus blijkbaar zitten er ook mensen in UEFA. Ze hebben ook iedere keer die scheidsrechters... We hebben aan de scheidsrechters gesproken. Uh, die, die bleken al, die wisten zelf hun aanstelling niet. Maar die maffia, die wisten het al. Die zeiden, jij speelt van de week in Hongarije heb je een wedstrijd. Dus die hebben blijkbaar ergens anders ook ingangen. Nou, misschien weet je het verhaal nog wel van AZ... die een uh, oefenwedstrijd speelde in januari. In, uh, waar was het? In Belek. Daar was een scheidsrechter en die... Uh, de, dat zou de Bulgaarse scheidsrechter die en die zijn. En, en hoog, de, we keken die foto, die was het helemaal niet. Het bleek gewoon een uh, hele andere man. Te zijn met een geel pakje aan die had gezegd dat hij die, die man was. En we hebben de Bulgaarse bond geïnformeerd. En die man vloot AZ Bremen. Er is heel veel op ingezet. Maar op een of andere manier staat het bij Nederlanders nog heel erg ver van... Ja, mensen kunnen het zich helemaal niet voorstellen. Van wat dit nou is. Het is ook een heel raar verhaal natuurlijk. Heel gecompliceerd. Ja. En heel erg ondergronds. En heel uh, erg ondergronds. Ik vind als journalist moet je ook wel meer doen dan alleen uh, kijken naar de wedstrijden. Maar uh, nu mag iemand anders het weer gaan doen straks. Ik zit naar Jan van Hals te kijken. Jan wordt steeds kleiner. Die is zo ontzettend blij dat die voetbalwereld min en meer is gestald, of niet? Nou, dan op, op ja, nee, weet je wat hier gebeurt. Uh, um, en Neem maar Even voordat je dat verhaal doet. De, heb jij ooit in jouw carrière hiermee te maken gehad? Nee, nee, nee. Nee, gelukkig niet. Nee, maar, nee, maar... Het, kon, het kon zijn dat je benaderd werd en nee hebt gezegd. Dat zou natuurlijk ook nog kunnen. Ja, nee, nee, nee. Dat soort milieus uh, heb ik ho niet hoeven te verkeren. Maar ik kan me iets wel voorstellen, want ik heb wel collega's gezien om me heen... die zwaar in de schulden zaten, die hele domme investeringen al gedaan. Ja, als dan iemand komt met zo'n tas met geld... Ja, maar daarom ik... is de vraag of je met dat, in dat soort milieus omgaat. Want volgens mij heb je, als je kwetsbaar bent, die keuze niet eens. En zit je er in één keer in als ik jouw verhaal Nee, nou, je gaat pokeren. Je moet het afbetalen. En die met die jonge speler, en net zo'n verhalen ook van de jongen van St. Pauli, die uh, werd gevonden aan de haven, terwijl ze zelf probeerde te vergassen. Daarna zijn verhaal heeft verteld. Die ging pokeren. Die had zijn eerste contractje, blink, bling, horloge. Je weet hoe dat gaat met die jongens vaak. En die dat liep steeds op. En ze zaten gewoon, uh, die werd gewoon de val ingelokt. Nou, weet je wat, jongen, 30.000 mag ook wel. Wij zijn vrienden. En op een gegeven moment was het zo opgelopen, toen was het of nu betalen, of je krijgt een groot probleem, zeg maar. Of je kan ook iets kleins voor ons doen, in de midden ook vanaf. Ja, zo Doe je één is. keer dat kleine. En is dat hele verhaal verteld? Dat was trouwens door een Nederlander uh, gedaan daar. Ja, ja. Ja, maar Jan, jij wilde iets zeggen over. ik nou, ja, maar je grote omheen. liefde wordt aangevallen hier. Weet je? Want ik heb eigenlijk precies hetzelfde als Nederlandse politiek. de kop in het zand gestoken. Want je, je hoort dat wel eens natuurlijk. Maar, maar ja, er zit hier nou naast mij iemand. Die komt met een boek. En ik heb dat verhaal in de VU ook gelezen. Ja, daar kan je niet meer omheen. En ik had nog zoiets. Weet je? Dat is ook de reden dat ik me een beetje heb uh, uh, verwijdering heb gezocht. ten zitten van het wielrennen. Dat je al het doping gaat doen en zo. En, uh, daar ga ik allemaal niet meer naar kijken. Nou, dit, is, dit, is, dit wordt een drama als dit uh, op ons afkomt. Dat is in China ook. Er zit geen hond meer in de stadion, op een gegeven De spelers moesten hun telefoontjes inleveren, noem maar op, allemaal. En nu waait het hier naartoe. Ja. En het is met het internet gokken begonnen, hè? want je kan nu overal gokken. Ja. Vroeger je formuliertje inleveren. Ja. Ja. Goed, jongens. Uh, we wachten op je boek. Uit binnen een paar maanden, hoop ik. Uh, eind EK. Eind EK. Eind EK. Okay. Begin voorbereiding, ja. Goed, uh, ja, Sorry, Ton, je wil nog wat vragen, maar we moeten naar Oké. Okay. Uh, Belangrijk. Jeffrey Wammers en Epke Zonderland, dat zeg ik niet. Hè? Uh, die hebben de deuren die zijn nog steeds geopend uh, voor plaatsing voor de Olympische Spelen. Uh, dat moeten ze in de turnhal natuurlijk laten zien. Maar Wammers haalde de finale niet op sprong. En op rek probeerde Zonderlands onder druk zijn Olympische oefening onder de knie te krijgen. Ja, ik wil zoveel mogelijk ervaringen uh, opdoen uh, voor de Spelen. en Dat uh, voelde ook goed, uh, die oefening. Dus uh, ik had niet voor mezelf niet echt een... een goede reden ook om het niet te gaan doen, maar uh, ja, achter, uiteindelijk was het toch inderdaad uh, te lastig om uh, in een korte tijd aan deze rex te winnen en uh, ja, daar ligt uh, nog de winst denk ik gewoon, uh, ik doe de oefening nu in een uh, korte tijd en uh, ook al voelt het goed, je hebt gewoon meer uh, ervaring ermee nodig... om ook op uh, moeilijkere omstandigheden die oefening door te komen. Ja, dat was Epke Zonderland, die zegt ja, uh, eigenlijk gewoon een oefening... tijdens een EK, Edwin Cornelissen. Je was erbij, je hebt het gezien, hij klinkt er nogal koeltjes onder. Ja, dat was die in eerste instantie ook. Maar later op de dag was dat toch ook wel weer de teleurstelling. Toen begon hij zich toch ook te realiseren dat het ook een EK is. En niet alleen maar een voorbereiding op de Olympische Spelen. En dat hij ook regerend kampioen was op die rekstok. Nou, die titel is hij dus ook kwijt. Dus daar baalde hij toch wel van. Maar het past wel een beetje in zijn verhaal. Hij benadert het echt als een proces naar Londen toe. Hè? En één stapje in dat proces is dat je die oefening, die moeilijke nieuwe oefening... dat je die ook eens in een wedstrijd laat zien. Want wedstrijddruk is toch heel anders dan presteren op een training. En daar was alles op gericht. Hij wilde twee keer die nieuwe rekstoppoefening hier doen. Eén keer in de kwalificatie en één keer in de finale. Nou ja, het is dus bij de kwalificatie gebleven en die ging niet eens goed. Denk je dat hij de speler haalt? Ja, tuurlijk. Nou, kijk, we hebben een ticket hè, als Nederland voor uh, de Spelen. Um, de vraag krijgen. is alleen naar wie die moet gaan: naar ja. Wammers of naar Zonderland? Nou, Wammers heeft iedere kans laten liggen om aan te tonen dat niet Zonderland, maar hij naar de Spelen moest gaan. Uh, als er überhaupt al discussie nog over was, moet ik eerlijk zeggen. Dus wat dat betreft heeft hij het laten liggen. En dan zal het uiteindelijk gewoon Zonderland zijn die, uh, die naar de Spelen zal gaan. Neem ik toch aan. Aangezien hij een oefening heeft die qua moeilijkheid zo ontzettend uh, uh, mooi en uh, moeilijk en zwaar is, uh, dat hij dan echt voor de medailles mee kan doen. Maar ja, dan moet hij hem dus wel stabiel en goed krijgen. Dus daar heeft hij nog een paar maandjes voor. Ja. Ton, verwacht jij gewoon dat Zonderland inderdaad naar de Spelen gaat? Ja, dat is natuurlijk wat Edwin zegt. Dat is zeker... Hij is de enige die medaille kansen heeft. En als dat het criterium is, nou, dan moet hij gewoon gaan. Maar ik had aan Edwin nog een vraag. Ja. De KGU die heeft op heel vroeg tijdstip... wou ze al de keuze maken omdat dan die atleet... Ja, een lange weg heeft en zich nergens meer druk over hoeft te maken. dan Nou, KNGU krijgt alles over zich, maar dat was erg goed. En daarom verbaast me ook de uitspraak van de rechter... dat tot juni nu de tijd krijgt. Waar bemoeit ja. de man zich mee? Nou, het enige wat je de bond kan verwijten... is dat ze het in de procedure niet helemaal goed hebben ja. opgeschreven. Daar ging het mis en daar heeft Wammers op aangevallen. Uh, en dus gelijk gekregen volgens uh, de letter, hè, zou ik maar zeggen. Ja, niet zozeer dus, de beslissing zelf, maar uh, meer de procedure. Nee, nee. nee, de rechter heeft ja. toen ook aangegeven... dat de, de afweging om voor Zonderland te gaan, dat die op zich best klopte. Maar ja, ze ja. hadden het procedureel niet helemaal juist gedaan. En uh, de gevolgen zijn dus wel daar. Want Wammers gaf zelf ook aan, na die kwalificatie hier in Montpellier... dat hij te lijden heeft onder de druk. En de bondskartje heeft ook gezegd... dat kan je Turnus helemaal niet aandoen, dat ze tot zo'n laat stadium nog moeten kwalificeren. Ja, en je kan je nu ook afvragen, moet hij eigenlijk die moeilijke oefening wel doen? Uh, op de spelen bedoel je of hier ja. op het EK. Uh, nou ja, nou ja, laat hij eens ja. maar zien dat hij hem goed kan. <laughs> nee, ja, precies. Ja, kijk, als hij op de spelen echt iets wil, uh, wil uithalen tegen al dat uh, Chinese, Japanse geweld wat we daar gaan tegenkomen, dan zal hij die, die moeilijke oefening wel moeten doen. Want het niveau ligt ontzettend hoog. Er zijn ontzettend veel deelnemers op de rekstok. Dus hij zal wel moeten. Uh, maar hij dacht dat hij hem toch al wat stabieler had dan uh, bleek in deze wedstrijd. Dus dat was toch een klein tegenvalletje voor hem. Aan de andere kant, hij heeft er wel vertrouwen in. Want in de training gaat hij 80% van de keren goed. Ja, ja. Dus uh, ik denk dat hij gewoon. Lekker gaat verder bouwen met dit idee dat het uh, op, op de spelen in Londen straks allemaal op zijn plek moet vallen. Ja, duidelijk. Goed, uh, dankjewel, Edwin. We hebben dat ook uh, afgehandeld. Heel kort rondje. Iemand, wat ga je doen dit weekend? Wat ik ga doen dit weekend? Ja? Uh, werken. Ik zat nog iets aan die turners tegen. Ik ga werken. Gaat ja. werken, Jan. Ja, ik ook. Ja, morgen uitzending. Studio voetbal weer. Oké. Okay. Uh, met Ruud van Nistelrooy, volgens mij. Hè? Nee, is de week daarna. Is de week daarna, oké. Okay. Uh, nou, ik ga vanavond naar voetbal kijken. Dat vind ik wel eens leuk. Kijken of het een echte oefenwedstrijd wordt. Live op Radio 1 natuurlijk. Uh, Voordat uh, we deze uitzending stoppen, nog even naar uh, Floris van Hoorn in Kotsies Bij de Meerkamp wedstrijden met het oog op de Spelen. Je volgt de Nederlanders. Uh, is er al goed nieuws te melden? Ja, er is in ieder geval goed nieuws te melden wat betreft Daphne schippers... Want die won hier de 200 meter overtuigend en toonde daarmee vormbehoud. En mag dus naar Londen. En dat als 19-jarige, dat is ze zeker niet mis. Maar het gaat haar om de meerkamp. Daar wil ze in Londen zijn. En dat gaat ze gewoon morgen hier halen. Want ze zit prima op schema. Zit zelfs op schema voor een persoonlijk record. Maar eigenlijk wil ze dat dan nog liever. Dus wat dat betreft is er goed nieuws. Er is ook goed nieuws wat het betreft Nicolaas Nicolaas, ook die zit op schema. Die gaat ook morgen gewoon uh, zijn koffers pakken voor Londen. Hij had een uh, mooi persoonlijke record op het hoog springen. En morgen gaat hij dat uh, afmaken. En hebben we hebben morgen in ieder geval twee atleten, twee meerkampers... die deelname hebben vastgelegd aan de Olympische Spelen in Londen. Kijk, dat is goed nieuws. Dankjewel, Floris van Horen. Goed, dit was het dus. Met dank aan Iwan van Duren, aan uh, Tomboot en Jan van Horst voor hun komst naar Hilversum en hun bijdrage aan het Sportforum. Graag tot de volgende keer. Uh, zometeen...